Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Op Giro 777 blijft geld binnenkomen voor de slachtoffers van de watersnood in Limburg. Penningmeester Lodewijk van het Nationaal Rampenfonds ziet elke euro binnenkomen en de stand is nu... Ja, dan moet ik even op refresh drukken. Dat is 5,76 miljoen. En dat is meer dan vooraf werd verwacht. Maar nog steeds is elke euro welkom, zegt hij. De bedragen die mensen geven variëren. De meeste donaties die binnenkomen variëren tussen de 10 en de 50 euro. Daar zijn natuurlijk ook behoorlijk wat uitschieters bij. En dat trekt dat gemiddelde behoorlijk omhoog. Waardoor de gemiddelde donatie zo rond de 50 euro ligt. Het water in Limburg is inmiddels aan het zakken. Alleen in het noordelijkste puntje van de provincie zakt het water pas later vandaag. In België zijn na de overstromingen nog altijd meer dan 100 mensen vermist. Volgens het crisiscentrum zijn waarschijnlijk veel mensen hun telefoon kwijt. Waardoor ze niet kunnen laten weten dat ze oké okay zijn. Morgen is er in België een dag van nationale rouw voor alle slachtoffers. Er zijn twee verdachten opgepakt na een dodelijke steekpartij vanochtend in Roermond. Vanochtend rond half acht werd daar iemand in een huis doodgestoken. De slachtoffer overleed ter plekke. Het is nog niet bekend waarom er werd gestoken. En Oliver van 18 uit Tilburg is de jongste persoon ooit die naar de ruimte gaat. Hij vertrekt morgen om het heelal te verkennen en reist met Amazon-oprichter Jeff Bezos mee. Op zijn Insta vertelt Oliver hoe bijzonder hij dat vindt. Ik denk dat het de ultimate droom voor zoveel mensen is om naar de ruimte te gaan. I guess my first memories of space were Thunderbirds. <laughs> I was a big fan of that. Watched every single episode there was. That was like the big thing with like the rockets and everything. Ook de Amazon-oprichter zelf is enthousiast. Oliver, welcome. welcome, You're my fellow traveler. I'm yeah. excited that I'm excited we're going to do this journey together. Woo! Oh I'm going to be in that window. <laughs> Ja, behalve Oliver en Jeff Bezos gaan nog twee anderen mee, waaronder Wally -E van 82. Zij is daarmee straks de oudste astronaut ter wereld. Heb ik het weer nog? Zon en wolken wisselen elkaar af. Er kan lokaal een klein buitje vallen en het is 19 tot 24 graden vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland vertraging door de werkzaamheden op de A7. De afsluitdijk Friesland richting Noord-Holland. Vijf kilometer met ongeveer tien minuten vertraging.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 Optimaal. Zie FM.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 Ronald, En Koordraaier is voor Echt de techniek. Niet? En dan zit er dus nog iemand, maar die houden we nog even achter de hand. Die ja, ja dat uit. gaan we nog even niet verklappen. Ja, precies. Okay. De actualiteiten. Waar gaan we mee beginnen? Nou, uh, heel mooi nieuws. Carl Nassib. Of Nassib. Maar Nassib. Amerikaanse Nassib. Uh, Amerikaanse voetballer van Las Vegas Raiders. Die uh, is uit de kast gekomen. Dus dat is voor een Amerikaanse voetballer natuurlijk wel...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 Uh, voorzien van nieuwe bankjes en, en, um, uh, dat is, dat is ook, en een nieuwe naam trouwens. En het is uh, of, officieel geopend um, door wethouder Mutluer En um, dat uh, plein heeft officieel de naam Trentje Jans Dochterplein. En uh, het is vernoemd naar de vrouw die uh, toen ze hoogzwanger was... haar man te hulp schoot die voor stier werd aangevallen...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 geschiedenis in kleur. Wat een indrukwekkende tune is dat, zeg. Hartstikke <laughs> mooi. Wat een mooie, mooie lieder. Uh, ja, en dit is dus onze nieuwe item. Onze van, verrassing. Ja, een nieuwe item. verrassing ja. Item. ja, precies. ja, ja. En uh, achter deze verrassing uh, gaat iemand schuil... die voor Zandvoort overigens helemaal niet zo onbekend is. Nee. Maar voor de luisteraars uh, uh, van Air Rainbow Radio Zandvoort zeker...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 We hebben dus een beller, heb ik begrepen. Middag. Goedemiddag. Met wie spreek ik? Je spreekt, je spreekt met uh, Edwin. Edwin. Ja. Welkom Edwin, wat leuk dat je ja. belt. Ja, dankjewel. Ik, uh, nou ja, ik hoorde uh, het, het, het betogen, het, het verhaal over de rengo nou, nou ja, dat is wel een discussie waard. Jazeker. Nou vertel, hoe denk jij erover? Ik vind het een beetje uh, uh, overdreven.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 De intersexe, de black community. Ja, maar dat, dat, dat, dat, volgens mij, ga je dat niet oplossen met een vlakje op een vlag te plakken of zo. Die vlag staat voor de hele, nou ja, laat we zeggen, even de familie. Ja. Dus ik denk, ik denk dat dat, ja. Dus het is een lastig onderwerp, absoluut.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 One by one, I'm ravening. I was a stranger in my own.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 De vrije zones. Vrije zones ja. Waarin je dus eigenlijk gewoon helemaal niet mag zijn. Letterlijk ja. en figuurlijk. Als, als, als, als Klinkt ook ongelooflijk. Oh, Doodseng. Doodeng, dus wat, wat, wat kunnen we daar nou mee doen? Met, met, hoe, hoe, hoe kunnen we daar zeg nou maar een, een, een, een tegengeluid op geven? Ja, ik denk dat we dit niet uh, zomaar even in een paar minuten kunnen gaan... Uh